Bij de ingang werden pamfletten uitgedeeld waarin van de directie werd geëist dat hij stopt met de uitbuiting van de Polen. Volgens de FVV krijgen ze minder dan het minimumloon en hebben ze een 50-uurige werkweek. Een 120 Nederlandse collega's werken wel 36 uur en verdienen veel meer, zegt de vakbond. Beusmeet heeft vier productielijnen. één waar Nederlanders werken, drie voor de Polen. Volgens FNV-bondgenoten zijn de Poolse productielijnen sneller afgesteld... waardoor de Polen veel harder moeten werken dan hun Nederlandse collega's. De directie van de Groningse Vleesverwerker zegt volgens de FNV... dat de CAO wordt nageleefd en dat er niets hoeft te veranderen. Minister Plasterk verwacht dat het publieke omroepbestel op de schop gaat. Dat is nodig omdat het huidige systeem zijn beste tijd heeft gehad, zegt hij in het Parool. Nu proberen netmanagers een bewuste opbouw in de televisieavond aan te brengen. Op die manier willen ze mensen verleiden... om ook op programma's af te stemmen die ze normaal niet kijken. Maar volgens Plasterk is die denkwijze ouderwets... omdat de kijkers door internet steeds meer mogelijkheden hebben... om de televisieavond op hun eigen manier in te richten. De publieke omroep zorgt voor aanbod. De mensen zelf bepalen wat ze willen zien en wanneer, zegt Plasterk. De minister loopt vooruit op de concessieperiode die in 2016 begint... Gesprekken daarover met publieke omroepdirecteur directeur Hagort zijn al gaande. Voor de kust van Somalië hebben piraten een vrachtschip gekaapt. Het schip vaart onder Engelse vlag, maar de bemanning komt uit Bulgarije, Roemenië, Oekraïne en India. De Asian Glory was op weg met auto's, van Singapore naar Jeddah in Saudi-Arabië. Het is niet bekend waar het schip zich nu precies bevindt.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 En wij zenden uit vanaf het uh, rode plein uh, in Salford, <laughs> als ik zo naar buiten kijk. <laughs> nee, dat heeft te maken natuurlijk uh, met het vuurwerk, hè? uitzending. Ja, maar zag je de, de mensen van de gemeente Reiniging, die waren natuurlijk 1 januari is morgens weer druk bij ons in de straat in de weer om het allemaal schoon te... Uh, Vol, ja, te, ja s ochtends te om vijf uur begonnen of zo, ja. denk ik. Hulde. Zoiets. Alleen maar hulde. Echt waar, want maar, uh, ons vuurwerk was ook weg in één keer. Ik denk, nou, kom, uh, kom s middags aan, weet je wel. Een beetje opruimen, hè, dat ja. moet hè, als zandvoorter. Dus, uh, nou, alles was weg. We zitten in 2010, uh, Rob. Zo is dat. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe kansen. Dat bedoel ik, de nieuwjaarsrace. Uh, ook. En ja. uh, ons lustrumjaar om jaar natuurlijk hè. Uiteraard. 20 jaar CFM Live, dames en heren. We, gaan, uh, we maken er een Lustrumjaar om jaar van met uh, de nodige activiteiten en recepties en feestjes en live uitzendingen en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 what not to do again besides you lucked out finally and all this time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 Dat kennen we uiteraard wel van de Gorgies. En die man niet in die uitvoering, maar wel van Crashit. En everybody's can learn sometimes. Sometimes. Times. Ja, yes, sometimes. Dat was hem. Zo is het. Nou, gisteren hadden we een nieuwjaarsdag. Groot feest in Sanfoort. Uh, uiteraard een uh, aantal kroegen die een nieuwjaarsreceptie hadden. Maar op het strand was een groot spektakel gaande. We hebben het over de 50ste nieuwjaarsduik hier in uh, Sanfoort.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 Uh, bij ons zijn er uh, tussen de 11 en 1.500 ingegaan. Dat, uh, dan tel ik de, zeg maar, de mensen die niet ingeschreven hebben, die tel ik dan een stiekem een beetje mee. En uh, in heel Nederland, misschien ook wel leuk om te weten, waren het 24.000. Zo, zo hé. Dus dat is uh, wel een, uh, een record aantal. Ja, want hoeveel uh, nieuwjaarsduiken hebben we in Nederland? Welke plaatsen doen, uh, doen ze al mee?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 Ja, ja. En daar zijn we trots op. Ja, in principe stond natuurlijk alles in het teken van uh, het 50 jarige jubileum van Zandvoort-Stuik. Uh, Vandaar ook dat uh, de heer Meijer, uh, niet Meijer, burgemeester, uh, meegedoken heeft. Die uh, volgens mij in iedere krant op de voorpagina staat, dus uh, dat is wel heel leuk. Mm -hmm. Hij was ook de enige burgemeester in heel Nederland die meedook. dus... Uh, Hilde, kijk! <laughs> Helemaal goed. Maar even, even Albert-Jan hier. Uh, de, voor, de, voor de leek. Uh, Scheveningen claimt ook dat ze de oudste zijn. Uh, heb je daar ook wat nieuws over? Ja, nou dat is dus een beetje uh, het verwarrende inderdaad. Want gisteren, uh, of eergisteren is een persbericht naar buiten gekomen via de Telegraaf. En daarin stond ook dat Scheveningen de oudste duiter is. Ja. Toen uh, hebben wij natuurlijk als een gek gebeld van uh, wat zijn het voor geintjes. En dan zou er een rectificatie komen.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 Nee, volgend jaar weer Michael, dankjewel en uh, dankjewel voor het uh, organiseren. Je hebt het niet alleen gedaan neem ik aan. Nee, wij hebben onwijs veel hulp gehad, uh, sowieso van alle vrijwilligers om ons heen. Ik uh, organiseer het dan samen met uh, Milo Gerritsen van uh, Vereniging Rapido. En uh, wij hebben met z'n tweeën uh, ja, onwijs hulp gehad van uh, onder andere Ben Zonneveld, die de vrijwilligers heeft uh, naar de Rennersbrigade, het Rode Kruis. Uh,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 just let me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 Zal ze er nou weer mee bedoelen, hè, die Breaking Spears. Hit me baby one more time. <laughs> nou ja. Nee, nee, nee, nee. Er wordt wat afgerond gewoon. <laughs> dat is niet te geloven. Nou, uh, ja, ik zie dat, uh, dat jij het nieuws uh, voor je hebt liggen. Ja, het is het. Het, het, het barst natuurlijk uh, van de nieuwjaarsrecepties uh, die eraan zitten te komen. Maar ik wil u toch even op één uh, attenderen.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 zo al de zaterdagmiddag van CFM Albert Jan. Wat een contrast, cool hè? Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie. Lusie en nu heb je toch weer stuck with you. <laughs> zo is het leven, hè? Jury Lewis in de nieuws, lekkere muziek uit de jaren 80. Aankomende dinsdag, als ik het goed heb, komt hij eraan, hè. Wie ja. wordt de zandworter van het jaar 2009? Wij zijn heel benieuwd. A Kandidaat A hebben zich uh, beschikbaar gesteld.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 Even herhalen. Info, Aapstaartje, krant of 023 573 2752. En wie zal het worden, de Zandvoerder van het jaar? Ja, wie hebben we allemaal? Wie kan het worden? Ja, we hebben er vijf. We hebben er vijf. En er zal natuurlijk al massaal opgestemd zijn...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 en vanaf vijf uur bent u van harte welkom. Shakira is de volgende die we klaar hebben staan.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 CIA hey, man fantasy of refugees let like me back with the Fuji's from a third world country uh, go back like when pop carry crates for Humpy Hump. we lead a whole club why yeah, yeah. the CIA why was ain't I guilty. It. musical transaction oh, oh, oh, oh, no more the whisper trope refugees run the seas 'cause we own our own boat. Oh. Oh. i'm on tonight my hips don't lie and i'm starting to fly shakira and hips don't lie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 En uh, ook CFM heeft uh, daaraan uh, ruimschoots meegedaan, als je zo naar buiten kijken. Het Rooieplein is nog steeds uh, actief, ik we zeggen. Dit is de laatste, Ik zal uh, drie uur dan. Ik dus nog wel een keertje, net als vroeger, in Moerbeek willen wonen. Na het eten een platertje voetbal in de turn, de langs de len. En in december met de hele buurt op jacht, op kerstbouw met de hey. Op Aljaarsavond fikkie stoken, vooral die autobanden ook te veren Ik zou best nog wel een keertje met die oude. naar ado willen kijken In het zuiderpark de lange zee, de warme wocht, supporters om je heen Lekker kankeren op de jouw Burg. en die lange van Vianney want bij elke lage bal, dat doopt die ekel, dan steen vast vast overheid. Oh, oh, Den Haag, mooie stad, achter de Denny. De schilderswerk, de lange poten en het plan. Oh, oh, Den Haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaan huilien.